Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is teleurgesteld dat de NAVO geen no-fly zone instelt boven Oekraïne. Hij zegt dat de NAVO zo groen licht geeft voor meer Russische bombardementen. Zelensky zegt dat de NAVO-lidstaten weten van de plannen van Rusland om het offensief door te zetten en dat nieuwe aanvallen en slachtoffers onvermijdelijk zijn. Gisteren zei NAVO-topman Stoltenberg dat er geen no-fly-zone wordt ingesteld. Hij is bang dat dit zou uitlopen op een totale oorlog in Europa. Ook herhaalde hij dat er geen NAVO-militairen op Oekraïns grondgebied actief zullen worden. De Amerikaanse vicepresident Harris reist volgende week naar Polen en Roemenië... om te praten over de oorlog in Oekraïne en de impact op de regio. Polen helpt ongeveer 700.000 Oekraïners en anderen die tot nu toe de oorlog zijn ontvlucht. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken ook hun militaire aanwezigheid in Polen. Dat lid is van de NAVO meer dan verdubbeld tot 9000 manschappen. In onder meer Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. Op het Maliveld komen in de middag mensen bij elkaar voor de actie Stop de Oorlog. Gelijktijdig demonstreerden in Nederland wonende Russen bij de Russische ambassade... In Rotterdam organiseren verschillende religieuze en levensbeschouwelijke instellingen... een bijeenkomst om steun te betuigen aan Oekraïne. Burgemeester Abu Taleb is er ook bij en zal de aanwezigen toespreken. In Den Haag woedt een zeer grote brand in een loods met boten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt... maar het pand staat volledig in brand en lijkt niet meer te redden. Er zijn veel brandweereenheden ingezet... om het overslaan van de brand naar omliggende panden te voorkomen. De brandweer meldt dat er in de loods ongeveer 100 plezierboten lagen. Voor zover bekend was er niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Het weer. Vandaag schijnt de zon eerst overal volop. In de loop van de middag ontstaan her en der wat stapelwolken. En het wordt 7 tot lokaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Wow. <lacht> Zo mooi. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft er nou alweer. Ja, het is toch prachtig? Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, en zal die gast er nou wel zitten? Ja, hij zit er nu wel. Hij zit er wel. Jawel hoor. Ja, waar. Ah, ze dacht even dat hij weggekocht was. Maar nee hoor, het is niet gelukt. Ik heb echt, echt wekenlang gepraat, maar nee, ik ben niet, uh, ben niet weggekocht. Ik nee. ben, ben niet gewoon blijven zitten. Ja, oh. zeker. Nou ja. goed, uh, ja, ik, uh, ik, denk, ik, uh, ik ga nog even kijken naar coronanieuws, want ik ging weg uit Nederland. En toen dacht ik van, nou, jezus, het is allemaal een beetje spannend met die corona en zo. En dat vliegen met, uh, met mondkapjes. Ja, Solar. en dat allemaal. En ik kom terug en er is geen bericht meer over corona te vinden. Nee. Het is echt alleen maar Oekraïne. Het is officieel is het opgehouden. Ja, dat Hoewel, lijkt me wel. Door de carnaval schijnt het toch wel een opflabbing te zijn. Maar dat is niet zo boeiend meer. Want er nee. zijn belangrijke zaken in de wereld. Dat zijn het zeker een beetje... Gaan ze een beetje van die... Hoe uh, noem je dat? kerncentrales lopen te beschieten. Dus dat ja. is uh, gekken. Maar goed, als je nou weer even goed... Je moet nee. even naar neer, meer naar Jerry Baudet luisteren. Dan krijg je het echt de informatie ook. Hè. Het schijnt dat, dat de Russen de kerncentrale al hadden bezet... Dus ze hadden hem al overgenomen. Oh. Ze hebben waarschijnlijk gewoon wat contracten getekend. Wij nemen het gewoon nu over. Oh, heel goed. En dan uh, wilden ze nog wat geld voor betalen. Heel goed. En toen hebben de Oekraïners uiteindelijk toch weer brand gesticht. En die zijn waarschijnlijk toch weer... Ze uh, zijn toch in twijfel. En toen moest Rusland toch nog weer optreden... om de kerncentrale weer terug te, terug te pakken. Oh, en toen is het een, is. een beetje uit de hand gelopen. Oh. Dat is het verhaal van de Russen. Oké. Okay. Maar ja, ja... Ja, is dat nou de waarheid of niet? Hè? Ja, ik denk het... Uh, ik, hoorde ik hoorde vanochtend nieuws dat een vrouw dan naar Rusland belt. En die zegt van, uh, ja, jullie zijn in oorlog. Uh, gaat het wel goed? En die vrouw in Rusland, die zegt van, in oorlog? Nee hoor, ze zijn een of andere actie gestart. Maar ik heb niks gehoord over oorlog. Het is een militaire oorlog. oefening. Het is een militaire oefening, ah, meer is ah, het niet. Dat ja, je als denkt, wat? Echt, wat gebeurt er allemaal in ja, mijn eigen land? Ja. Daar hebben ze totaal gezicht meer op. Nee, ik, ik hou me hard vast, ja, wat het allemaal zich gaat afspelen. Maar ja, ik heb, vanochtend heb ik eventjes een man gehoord op NPO1. En die vertelde ook iets... Uh, een trauma. Uh, kas. kas heet die of zo. Yeah? Maar uh, dat, uh, dat je moet uh, maximaal twee keer per dag het nieuwssportje nemen. En het liefst nog zonder beelden. Want anders raak je te veel een trauma. Okay. En als je s'nachts wakker wordt... kan je yeah? misschien beter over de gemeenteraadsverkiezingen gaan nadenken. Dat zei hij. Denk ik denk, oké. Oké. Het is maar een tip, luisteraars. Dus ja, zorg ervoor dat eraan. je niet continu die beelden hebt. Want je wordt inderdaad helemaal gestoord ervan. Dat dus yes. echt... Straks moeten ze hier nog aan het werk. Mensen die met trauma moeten behandeld worden. Ja. Dat zijn serieuzere zaken. Nou ja, ja. weet je, als er als al die mensen helemaal verdwaasd rondlopen en helemaal zielig zijn, dan is dat natuurlijk wel heel erg vervelend. Ja, nou nee, goed we zullen het zien, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, daar moeten we ons ook in gaan verdiepen natuurlijk, dat is zeker waar. Ja, dat is al over anderhalve week gewoon hè? Oh, zo, ik heb de volders al zien liggen en we hebben nu vier mensen in huis die helemaal 18 zijn, dus ik uh, ben benieuwd. Dus dat worden of, interessante of, tafelgesprekken Dat hoop ik nog maar ik ben bang dat het een beetje tegen gaat <laughs> van die gesprekken. Dat ze zeggen, ja nou ik weet het niet ja, hoor, ik doe je lekker boeien, wat moet ik al invullen, ik weet het ook allemaal niet. Ja. Nou goed, ik kreeg een tip van Peter, een van onze vaste luisteraars. Ja? Draai deze plaat eens een keer. Nou Dat was helemaal geen punt. Caesar's Place, jerk it out. Caesar's Place, alweer een plaat van uh, zeven jaar geleden. Echt, het gaat van alleen dank in het leven. Uh, er is natuurlijk wel een geluidje in dat je denkt van... Jezus, wat klinkt het oud. Maar zo oud is het ook weer niet. Ontstaan in, uh, in, in Zweden. Ja, sokkelom, daar komt de band vandaan. En dit is een van de grotere platen die je uiteindelijk ook nog weer gebruikt. Dus bij een of andere reclame voor... Het was het? een iPod, geloof ik. Zo is het klopt. Ik nou, heb geen idee, maar van de ik vind Playstation het een, uh, uh, Hij ligt goed in het koor. Hij ligt goed in het... Ja, precies. En dan uh, kan je als uh, artiest... Uh, Flink geld verdienen, want als het regelmatig wordt gebruikt voor een reclamespot of voor iets anders. dan, uh, ja, dan hoef je zelf niet. En ik zat te doen eigenlijk. Zie je dat je al uh, achter de beren aan bent? Ja, gelukkig, Henk de Tank. En wat het is er inderdaad dat er Henk de Tank, de zwarte beer. die ingebroken heeft een tientallen huizen in Californië. blijkt niet alleen te opereren. Oh. Het recente DNA-onderzoek blijkt dat in totaal drie beren. verantwoordelijk zijn voor, de, voor woninginbraken en vernielingen. Er is al 150 keer melding gedaan van incidenten met Henk de Tank. 28 woninginbraken in West-California. Ja, die, die, die, die beren, die wegen dus 250 kilo. Die, die gebruiken gewoon hun lichaamsgewicht om deuren en kozijnen te forceren. Dat zie geloof ik. Bang, weet je wel. Dit is ook maar een gevaar, hè? Ja, nou ja, ja er staat hier ook een filmpje bij van... beer Henk de Tank sluit woning binnen, maar... Ik denk gewoon dat het, uh, het is niet sluipen meer als jij echt loopt uh, te duwen en zo. Nee, en zijn ze nog beschermd of mag je ze echt gewoon uh, op je yard? mag je ze gewoon. Uh... Nou ja, de Californische overheidsafdeling voor visserij en natuur de beren vangen nee, om hun genen te analyseren. En dan, daarna moeten ze in een passende omgeving worden uitgezet. Okay. Dus ze zullen dus niet geëuthanaseerd worden. Ze worden. Zeer waarschijnlijk worden ze dan uh, verdoofd als ze, ze zien, weet je wel. Dus uh, ja, dit is wel bijzonder hoor. Ja. Henk de tank. Henk de tank. Die en hij die heeft drie, uh, ze zijn met z'n drieën uh, regelmatig. Uh, hij ruikt gewoon. Jij bent een bol beest, man. Ja. Echt, is hij verstopt 250 of zo? kilo. Komt er niks die. meer uit of zo? Achterkant. Ik weet het niet. Het, het is echt, uh, hij is aan de achterkant helemaal geëxplodeerd. Nou, gelukkig vandaag nog weer even. Uh, ja, allemaal leuker. Het nieuws over oekraïne en zo. En de corona hebben we heel lang gehad natuurlijk. Maar vandaag op de voorpagina te lezen. Max wil het nog een keer proberen. Hij heeft nu een mega contract afgesloten, een megacontract afgesloten van, van, tot en met 2028. Oh? Gisteren een, een kennis van mij hoorde ik het bedrag. Ik heb hem, ben het meteen vergeten. Dat is altijd zo met heel belangrijke nieuws. Dat vergeet je dan ook gewoon één ja. keer. Dat ja, is ja, echt ja. zo raar ook gewoon. Hij heeft natuurlijk ook bij uh, nou, dat bekende merk heeft hij een uh, contract afgesloten. En uh, ja, de druk is er nu een beetje af, zegt hij. Ja, hij heeft zichzelf bewezen natuurlijk, maar toch heeft hij er wel weer zin in om het aan te pakken. En ik geloof het staat hier ook in de kleine letters: de helft van dat geld gaat naar Oekraïne. Wat mooi, zeg. Dat dat er echt? Oh, oh nee, sorry. Gaat naar zijn vader. Gaat naar zijn vader. Voor zijn opleiding. Hij moest, nee, moest de beurs nog terugbetalen aan zijn vader. Ja, dat zat ze. Ja. <laughs> ja. Die zware trainer moet hij nog betalen. Nee, het is mooi om dat gewoon weer even als relativerend op de voorpagina te zien. Een man. Ik had de afgelopen week ook met Steen Die natuurlijk naar het Eurosong Festival gaat. Ja. En uh, die zat in het programma op 1... En uh, daar waren echt drie mannen die echt serieus aan het praten waren over Oekraïne en Rusland. En dat ging maar door. En er had een uitgebreide theorie. En je zag Stine op de achtergrond die denk van... Oh shit, ik moet straks iets gaan vertellen over mijn uh, plaatje naar de. Naar um, deze verschrikkelijke nieuws. De Eurosong Festival. Ja. En je zag het al langzaam een beetje wegzakken. Zo'n Het ging die, die hand onder dat, dat hoofd, zo, weet je wel. Van nou, ook al ik al vol. En aan het einde van de show, en dan komt er al nog iets luchtigs, mocht zij iets vertellen. En zij wist nog te veel dat ze zelf een beetje geëmotioneerd werd. bij de lancering van haar single. Ja. ja, ik vond het zeer ongepast allemaal, maar... Van haar, ja, maar weet je hoe oud is ze? Hè? Ja, dat is ook waar. Ze heeft al eerder in het in, in, in interview... dat ze even, nog even kracht bij moest zetten. Ik heb zoveel ellende meegemaakt! Ja, ik ik zien, altijd. Maar ik weet het niet, het komt nu niet zo goed uit. Ja, we nee. wisten trouwens gisteren... dat het gisteren World Obesities Day was... maar niemand, niemand die hier... hier uh, wat over gezegd heeft gisteren. Niemand durft het. Nee, nee. Want iedereen denkt van. En ook, oh. ook, ik heb ook een, een, een tweet geplaatst op de, de website van het werk. Want het was ook Employee Appreciation Day. Dus eigenlijk uh, werknemers in de Verenigde Staten die zetten werknemers iedere eerste vrijdag van maart in het zonnetje. Tijdens deze Employee, employee Appreciation Day. Yeah. En je hebt dus wel een dag voor secretaresses en een dag voor baas, maar geen dag voor de overige werknemers. De... Dus ik heb het toch wel gisteren even geplaatst. Ja, oké. Okay. Dus het waren dus, twee uh, dagen dus eigenlijk. Die, gisteren, ja. De, ja, de, de uh, dikke dag en de Ja, nou ja, kijk, ik komt weer eerst staart en daar is toch Ja, maar het is ook weer bezig, dat bezig als dag. Ja, dus daar sta je hier niet. ook nog even op Daarom het... Uh, even, ja, je <laughs> even op het schildreest. Het lukt niet. Nee. Ik raak je niet omhoog. En nu je hier toch sta, het gaat, de, de kantine gaat dicht. Uh, ja. Daar kan jij niet aan. Dat oh, heb al gezien wat je allemaal nou, bestelt. Bij ons is die weer open. En ik okay. ben nog niet geweest, maar ze hebben daar altijd hele lekkere soep. Okay. Dat is wel, wel, wel leuk. Ze ja, hebben heerlijk een pak met gezonde, zout. Mm, lekker. Zonder kantine met zelfgemaakte soep. Nou, altijd beter dan een sneaker of een nuts of een zeker weten. Twix of zeker een reder. Oh, ja, maar nee, binnenkort zijn kort ga ik het doen. Ja, zeker. Goed, straks onder andere nog nieuwe muziek van, muziek van The Falls en Ruben Heijn. Echt waar? Ja? ja, die heeft ook eens wat anders dan anders gemaakt dan in plaats alleen maar pianomuziek. eerst Eddie Feather. I wanted to I Valleys en Last Birthday. En de band is ontstaan in 2014 nadat leden van twee andere bands per ongeluk de studio dubbel hadden geboekt. En toen gingen ze samen spelen en toen ontstond er iets moois. En dit is de laatste zingel, die heet uh, Last Birthday, de laatste verjaardag. Ja, dat was me ook nog wel een dingetje natuurlijk, want ik ben natuurlijk twee weken in uh, Egypte geweest. En dat was een uh, aparte belevenis. En voordat je natuurlijk gaat vliegen moet je dan zo'n uh, zo test doen, zo'n coronatest. Zelf of krijg je daar gewoon? Uh... Nee, die moet je gewoon voor je vliegt. Oh. Je moet een officiële coronatest, Die kost echt iets van 60 of 65 ja, euro. Ja, maar of zo. je hebt toch testen voor toegang? Mag, is die niet geldig? Nee, die nee, gratis, nee. nee, het moet echt wel een officiële test. En mijn papieren en een certificaat. Een soort zwemdiploma krijg je erbij. Zeg maar, en dan kan je daar. Bij het inboeken, bij, bij het vluchten, dan kijken ze er even naar met een schuine ogen. En je zegt, hallo, ik heb daar 65 euro voor betaald. Wilt u er even meer naar kijken en langer? We even aandacht aan. 65, 65 euro? 65 euro. Dat is echt een hoop geld. Ik kom en dat nog even, proberen probeer het goedkoopste ticket te vinden. En dan, bam, dan komt dat er nog even komt boven ja. En het moeitstijl mijn zoon had een feestje gehad. Want die, zijn beurstijd was voor de dag dat we op vakantie gingen. En die had met een coronapatiënt in één ruimte, nou, de hele, de hele weekend doorgebracht, zeg maar oh, bijna. God, ja. En ze kregen alle twee klachten. En wel, nog wel flinke klachten ook. Mijn zoon kwam eigenlijk bijna het bed niet meer uit. En ik ging me ook weer net zo lekker voelen aan de tijd dat ik een corona, oh. corona had. Dus ik dacht, nou, die vakantie gaat niet door, dachten wij nog. <laughs> dus midden in de nacht, één uur's nachts, twee uur's nachts, kregen wij uitslag. En we vertrokken s ochtends om uh, tien uur, geloof ik. Dat het negatief was. En toen dacht ik, dit klopt niet. Dit klopt gewoon niet. Dus heb je nog een thuistest gedaan? nee, heb ik, heb ik, ook al, ik had al twee thuistests gedaan, maar elke negatief. Dus ik dacht, wat raar. Zou je dus vanuit de corona een griep uiteindelijk een gewone griep kunnen krijgen, dacht ik zelf. ja, ik Of weet ik is het niet. toevallig net, net elkaar gekruist? Ik vond het wel een aparte beleving. Eigenlijk. Ik dacht, nee, we gaan toch met een heel ziek kind gaan met het vliegtuig heen, maar geen corona. Nee, nee, precies. Nee. Dus, uh, nou, dus het was... heeft hij de, de kippen, kippenkort of wat dan ook. Maar ja, wat hij allemaal niet opgelopen heeft. Maar mee, hoor. weet ik wat hij allemaal niet heeft, maar hij heeft geen corona. Ach, nee, op zelf, Dat was, Ik vond het een laar, rare belevenis. Ik van, hoe kan dat nou, joh? Hij heeft dezelfde klachten. maar toch En hoe was, hij was geen... het nou, een hele vlucht met zo'n kappie op? Ja, nou, dat doe je natuurlijk niet, hele vlucht. Nee? Nee, want nee. Mag je hem als je op je plekje? Ja, die heb je half op je kin hangen, jong. Dat doe ik al, al, al twee jaar, zo'n zo uh, mondkapje half op mijn kin. Okay. Mensen denken altijd van, uh, gaat hij nou opzetten? Elk moment toch. Hij gaat hem toch... Nee, ik ga hem niet opzetten. Ik laat hem half op mijn kind hangen. En ja, dat was doen we Er was ook zo'n leuke plaatje van een man. En die had een mondkapje had hij laten printen. Dat hij hem half op zijn kin had. Oh, oké. Okay. Meneer wilde hij hem opzetten. En hij is dan... Plonk. Let jullie de trok weer even weg zo. Oh, het is een mondkapje. Ja, ik vind het wel geestig. Ja, het is wel geestig. dag. Ja, toch? Nou, dat was een en, en, en, grappig. En dan kom je in Egypte en daar, daar zijn ze er niet zo mee bezig. Met, uh... Nee? Nee, daar zijn ze er niet zo mee bezig. En het is altijd de bedoeling ook dat je achter het stuur wel aan het bellen bent. Dat is altijd wel als standaard. Dat vinden ze, dat, dat mag niet. Nee dat, nee, dat mag officieel niet. Maar je ziet echt iedereen belt achter het stuur. Het oh. is dus het enige moment dat je nog wat tijd uh, hebt om uh, wat te doen, denk ik. Ja. Ja, we, druk. ja, dat verkeer is ook een gekke huis. Ben je, ben je ook nog ergens in de grote steden geweest? Of ja, alleen maar in de grote steden. Ja, dat is in Cairo, een Buitenwijk. Yeah. Ongelooflijk hoe daar gereden wordt. Dat is ooit echt. Dat geloof je gewoon niet, weet je wel. Weet je, gewoon de, dan heb je een vierbaans weg, maar als je met z'n zessen naast elkaar komt, dan kan dat ook. Het is gewoon een soort dringen. Maar eigenlijk, daar wordt het hele is getoeterd. Hè. Toet, toet, toet. En dat betekent, pas even op, ik moet er langs. Het is niet geen frustratie, toeteren. Dat hebben wij hier. weet je. Hier? Toet, klootzakken zit erachter. Ja, ja, ja, ja. Daar is alleen maar toet, toet. Let op, ik moet er langs. Of een lichtje En dan laat je het er even tussen. En de volgende keer pak jij het moment weer. Het gaat allemaal heel snel. En heel scherp moet je blijven. En daarvoor hebben ze ook meestal allemaal chauffeurs. Die, mensen die een beetje geld hebben, die hebben een eigen chauffeur. En wij hadden ook een eigen chauffeur. Ja, Via die familie. de hele dus tijd, hè? He? Ja, de hele tijd. Het was goed geregeld. Ja. Dus nou goed, ik zie je te kijken. Je zei het in de honden. Ja, ja nou, maar het is wel heel, heel grappig. Want ik heb nu uh, uh, speciaal nieuws van de Libellen. Opmerkelijk nieuws. Hoe Kom je daar nou weer terug? Ja, dat weet ik ook niet. Maar nee. het zijn wel iets oudere. Maar het is wel grappig, want. Uh, het schijnt dus toch ook zo te zijn dat in Amerika... dat het via een billboardcampagne... wordt een hond na zes jaar alsnog geadopteerd. Moeten de mensen dan zes jaar eten betalen voor die hond? Ik weet het niet. Nee. Maar uh, hij is uiteindelijk geadopteerd. Om, uh, dus hij, de, de lokale ondernemer vond het zo zielig... dat het hondje maar niet geadopteerd werd. Dus hij had een gigantisch billboard gemaakt met de advertentie. En het was een succes, want hij werd al heel snel opgemerkt. En uh, er was al iemand die uh, dit hondje nu heeft geadopteerd. En ik vind oh, okay. het wel apart. Dat, uh, dat, dat mensen dat dan doen. Ja, Amerika's zijn toch wel heel sentimenteel, hè, op een of andere manier. Ja, tuurlijk. Maar ja, dit is ook, dit is ook van de libellen, hè? <laughs> dat is mier zoet. Meer zoet, ja. Ah, leuk, hoor. Echt dat Zeker zoet. weten. Goed, even tijd voor een nieuwe plaat van de Falls. En het wordt allemaal steeds poppier wat ze gaan maken. Scherpe randjes lijken er wel een beetje af te gaan. De nieuwe CD heet Life is Yours. Pak het. 2 a.m. De nieuwe single uit Life is Yours. Is het voor mij? Dat wist ik hem niet. Dat hier laten liggen. 2 a.m. En het is allemaal wat poppier en wat toegankelijker. Nou, dat geeft het ook allemaal niet. De scherpe randjes lijken er een beetje af te zijn. Maar goed, als je dan weer naar een optreden van ze gaat. En dat was geloof ik vorig jaar. Nee, het zal wel twee jaar geleden zijn. Vorig jaar we hadden we natuurlijk ook helemaal geen optreden. Dus mochten we de deur helemaal niet uit. Dat was echt strengste verboden. Op de hoek van de straat werden we aangesproken op, op ons gedrag. Uh, uh, toen hadden ze hier een optreden in Nederland. En dat was helemaal niet verkeerd. Gewoon ontstond er toch weer een pit. Uh, een wat? Een wat? Niet de groene. Maar gewoon een pit, zeg maar. Wij met z'n allen tegen elkaar aanbeuk. Om gewoon je frustraties van je hele leven even van je af te dansen. Zandvoortse berichten. Sorry, Peter. Ik was even de draad kwijt van de show. Maar ik heb hem weer opgepakt. Ja, je bent een beetje... Wat? Beeld, maar het komt gewoon omdat je zo blij bent dat je er weer bent. Zeker. Ja, ja. Twee weken niet raar is leuk. Maar de derde weken denk ik van, waarom leef ik eigenlijk nog? Alweer niet. Ik wil dood. Nou, dat echt waar. Nee hoor, nu ben ik oh. op de radius over. Goed, de Zandvoortse berichten zoals Peter dat al zei. Actie in het hele land, in de Zandvoort ik, eh, Hier in de hebben ze ook een actie in ontstaan. Ik probeer de naam hoor. Sorry. Alicja um, like Wojtowicz. Dat is een Poolse vrijwilligster. Voor, de Pool, voor een Poolse stichting. Die heeft ook uh, geld en goederen verzameld. En dat is dus dan voor transportkosten... om daar uiteindelijk naar de grens van Polen te rijden... en daar allerlei spullen toe te brengen. Uh, wat ze nodig hebben is kleren, medicijnen, dekens, dekbedden... kussens, jassen, powerbanks is niet... Powerbank. Ja, powerbanks. Yeah. Want ja, dat is natuurlijk de makkelijke manier om te communiceren... is natuurlijk de telefoon. Maar ja, waar kan je opladen? Waar is je oplaadpunt? Ja, sorry, we hebben hier alleen bomen. Dus vandaar, powerbanks zijn heel belangrijk. Heb je ook belangrijke zaken, dan kan je het bij de van Spijkstraat 148 achterlaten. Alleen nuttige goederen, geen knuffels, wel heel schattige knuffels. Maar die hebben ze wel, denk ik, allemaal wel genoeg. Nou ja, die zijn en, ook allemaal weggebombardeerd. Ja, en de apotheek heeft ook alleen spullen gegeven, zoals verband en spuiten. En ze zijn nu bezig met het openen van een bankrekeningnummer. En een ja, verder, dat is toch uh, gewoon 555? Of ben ik nou gek? Ja, Waarschijnlijk zijn zij weer bezig met een ander soort bankrekening. Ik heb het daar, maar ik denk van... Moet, moet ik allemaal spullen door? Om, ik denk nou, ik stort al wat op Ja, 555. dat ga ik wel doen. Dan ik leg een accept-girokaart binnen. Omdat ik al bij die organisatie geld uh, doneren Maandelijks. Gra vragen ze nu weer extra geld voor dit uh, ja. hoofdstuk. Ga ik geven hoor. Geen punt. En het mooie hier in Zandvoort. Het is natuurlijk Hier in Zandvoort heb je de Zandvoortse uh, vlag. En die is natuurlijk blauw-geel. En als je daar geen wapen op hebt, kan je hem omdraaien. En dan heb je de Oekraïnse vlag. Ja. En dat doen ze steeds vaker in standwoord. Het is allemaal begonnen met, met Harneke Molenaar. En die heeft daar buurman, hey, een bekende naam, uh, Jan-Peter verstegen aangesproken. Oh, die! En die, uh, die dacht ook van, ik doe mee. En nu in heel zondag heb je dus heel veel op zijn kop hangende Zandvoortse vlaggen. Als ja, er geen wapen op staat, ja. is dat prima. En er worden steeds meer besteld, momenteel ook. Dat ja, is wel leuk, om te lezen. Dat leuk toch? Goed, ja. wat dan meer. Ja, de kleine maar sfeervolle rommelmarkt die een tijd weggeweest is, die uh, is er weer morgen in Theater de Kocht. Want uh, alle maatregelen zijn zo wat komen te vervallen. Ik moet ook zeggen, ik heb van de week ook de eerste repetitie ah. meegemaakt van New School in. Ook in Theater de Kocht. En het is gewoon wel weer leuk. En de rommelmarkt is van 10 tot 4 uur. En iedereen is welkom om weer eens lekker te komen snuffelen. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar om op de Rommelmarkt te staan. Dus je kan e-mailen en je kan voor 10 euro per tafel... kan je via rommelmarkt, gmail.com... kan je een tafel reserveren. Ja, goed, morgenochtend ben ik er weer. Hoppakee. Ja. Even kijken wat ik, wat ik hier kan halen. Opzet jongeren debat, Een schot in de roos, heel stond te lezen. Dinsdagavond in het H.D.M.Z. Museum. En uh, dat was, het was heel, uh, heel vaak al uitgesteld. Uiteindelijk ging het door... En het was goed uh, opgezet. En uh, ze hadden ook een uh, gedreven gespreksleider... Uh, Jeremy uh, uh, Koper en ook nog uh, Romy Koning. En uh, ze moesten, al de deelnemers moesten zich in een minuut presenteren wie ze waren. En uiteindelijk moest er een groene en een rode kaart worden ge getrokken... als je een stelling hoorde. Dat je denkt van nou, ik ben het eens met de stelling, doe ik groen... En dan, ik ben tegen rood. En dan werd hij tegenover elkaar gezet. En dan ontzond er een debat. En het werd, ja, het werd ook uitgezonden live met een livestream. Het was interessant. Uh, verder was het... De tweede, aanval, tweede gedeelte van de avond was wat minder interessant. Maar het was toch wel opvallend dat sommige partijen tot inzicht kwamen. De een was eerst voor en werd later weer tegen. En de ander okay. was tegen en was je voor. Dat betekent toch dat er nou ja, een beetje flexibiliteit zit in de jeugd. En dat is ook belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. Ja. Uh, Komende... Internationale Vrouwendag, 8 maart... Uh, staat uh, deze dag in teken van strijdbaarheid... en gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. En uh, er wordt dus uh, een documentaire van de Haarnemse maker... Magio Amorison. Uh, daar wordt een documentaire over... Nou, waarom zie ik er nou niet in? Nou, ja, Matahari. Oké. Okay. En uh, er, er is gewoon een, uh, er een boek gelezen. En Maaike Koper en Maria Heijnen lezen uit het boek... Duizend en vrouwen, een kort levensverhaal... van antwoord vrouwen voor. En na afloop, na die documentaire... ...kunnen we aanwezig gaan ...onder het genot van een drankje en een hapje. Deelname is gratis. Je kunt zich opgeven bij de balie van Pluspunt uh, 5740330. Dus ik zou zeggen, ga gewoon uh, daarheen. Jazeker, maar Hardy blijft leuk. Onderwerp ja. van gesprek over... ...is er nou wel een spion geweest... ...of is er eigenlijk gewoon als spions gebombardeerd? Ja. Dat is ook wel het verhaal natuurlijk. Uh, is hier een regionaal initiatief uh, opgezet... ...Ruil Huurwoningen... En uh, dat is een internetzijde, daar kan je naartoe. Ruilmijnwoning.nl, vanaf 1 maart kan dat dus. een regionale woningcoöperatie, onder andere ook Prewonen van Sandford, is erbij aangesloten. En uh, heel veel mensen zijn op zoek naar een geschikte woning. Ijzelijk moeilijk. Ook een woning kopen is natuurlijk ijzelijk moeilijk. De een woont te groot, de ander woont te klein. De een wil op de grond wonen, de ander wil ja. hoog wonen. En, en, vaak kan je gewoon ruilen, maar je weet het niet van elkaar. Dus dat wil dus echt wat. Uh, uh, aan gaan doen. Dus kijken we op deze internetsite. Uh, hoe heet die land... internetsite nog een keer? Uh, uh, Ruilmijnwoning.nl okay. uh, Ja, landelijk hebben we 300.000 woningen nodig. Hè. Dat is echt bizar gewoon. Dus, nou, ja, maar, je, maar het is ook wel zo van, uh, als je inderdaad stiekem op elkaar zit te wachten. Ja. Zoals ik heb dus de, een eensgezinswoning. En uh, als er inderdaad een woning is die dan, dat uh, je denkt van nou, die is wel leuk. Ja, dan kan er een gezin in de mijne in een minder grote woning ja. bewijzen. Maar ik wil toch wel een tuin. Ja. Dat, dat, dat zijn toch van die dingen dat je dan toch weer je woning toch weer niet kwijt wil. Weet je. En je wil eigenlijk niet meer huur gaan betalen. Want zodra nee, je gaat wisselen, ga je weer meer huur betalen. Dat, dus dat is toch een dingetje. Dat is wel een dingetje. Want ik heb ooit voorgesteld aan, uh, uh, in de gemeente... van jongens, waarom is het niet zo dat als mensen ruilen... dat ze een oude huur meenemen... Ja. En, dat de, en de mensen die dan uh, in, in een kleine woning hebben, die kleine huur... Uh, dat die uh, uh, de huur van, dat andere, van die andere woning doen... En dan hebben ze toch iets meer geld uiteindelijk. En dat ze niet gelijk zeggen van, nee, het gaat niet door. Want je moet juist die doorstroming hebben. Dat lijkt me wel. Dus uh, ja. Ja, dat geldt zo weer. Nou goed, dus hebben even de Zandvoorts berichten, dames en heren. Ruben Heijn heeft een serie uh, die heet Oceans. En dit nummer heet Shadow.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 We should expect a proper clash Do our best, we got to do it right So we can keep away the beast Before we feel its bite Cause... Yeah. No. No. Een scherp randje aan dit, hè? Ruben Heijn die kennen we altijd van die hele zoetsappige, beetje jazzy-achtige platen. Met eindeloze gemeimen over vroeger. Nou goed, hij heeft een stemvervormer overheen gegooid en dit is een scherprandje. En Rubert Heijn, ik heb hem pas alleen nog, nou wel, dat is ook alweer twee jaar geleden. Ik ontmoet ze in, uh, in uh, Alkmaarten, stond hij daar op het, uh, op het plein bij de vesten voor, speelt hij. En toen hebben we hem een tijdje zin te babbelen. Dat was gezellig. Sympathieke vent hoor, zeker niks mis. En dit was zijn laatste plaat, laatste plaat die heet uh, Shadow, de schaduws van het leven. Goed. Oh God. Fijn ja. om weer terug te zijn. Drie weken geen plaatjes gedraaid. En nu weer hier op de, op de radio. En wat speelt er allemaal in de wereld? We kijken er even naar vandaag in de Telegraaf. Nou, doe, heb jij eerst al wat? Kijk ja, even zeker. In, uh, in de Amerikaanse stad Kent is er vermist gehandicapte vrouw teruggevonden. Want uh, de, de politie was een weggesleepte auto aan het zoeken. En uh, toen bleek dus dat die vrouw daar gewoon al negen dagen in stond. Waarschijnlijk in een in invalide wagen of zo. Ik weet het niet. Nee. Maar uh, de auto is weggesleept. En uh, de, de mensen hebben dus gewoon helemaal niet gemerkt dat er een vrouw is zat of zo. Oeh, dit klinkt heel bekend. Ja, dus het klinkt ja? als een achtergelaten hondje, maar dan anders. Nou goed, ik, ik werk met ook mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Lichamelijk of geestelijk. En uh, daar heb ik nu ook een paar cliënten bij. Die zitten in een rolstoel. Die kunnen eigenlijk uh, niet zo heel veel. Die kunnen uh, misschien soms wat geluid maken. Soms niet eens. Die zitten in een rolstoel. Worden gewoon naar binnen gebracht in zo'n uh, taxi. Zitten dan achter in de taxi te wachten tot ze eruit gezet worden. En ik heb toch wel eens twee keer gehoord. In mijn carrière, dat is twintig jaar dat ik in de zorg werk, denk ik. dat ze zo'n persoon achter een taxi hebben laten zitten. en dan staat hij in de garage. Ja. En dan wordt er gebeld. Ik, uh, Marie is nog niet thuis. Oh, hè, maar ze is wel in de taxi gezet. Oh, echt wat een haar. We gaan ze even kijken? Zitten ze nog achter in de taxi? Hoe is dit mogelijk? Je <laughs> kijkt even nou? of je auto leeg is. Je ja, loopt even achter. Je kijkt even tussen de banken. Nou, ja, misschien heeft hij alleen maar naar beneden gekeken. En Niet omhoog of zo. Weet je wel. <laughs> je denkt wel... Ja, maar dan zitten ze inderdaad <laughs> helemaal in elkaar gezakt in zo'n dat Zie je dat niet als je achteruit nou, kijkt? Want... Als, je, als je een cliënt hebt in een rolstoel. Nou, dat zijn mijn bakbeesten. Dan kan je echt niet omheen kijken hoor. Nee, en, een dat... rol... en een cliënt die gewoon kan lopen. Nou, die komt wel tevoorschijn. Ja, die komt wel tevoorschijn. Ja. Maar als je achterin. Dat, je, dat er een paar banken zijn... en dan dat iemand in die stoel helemaal in elkaar zit... Wel. Ja, ja, dat dan, uh, dan wel kan kunnen. je misschien... Uh, en je kijkt alleen maar achteruit. Yeah. Maar eigenlijk moet je ook door de ruimtes gewoon altijd even kijken. Zeker, gewoon helemaal uh, onderzoeken. Ja, nou, ik zou het bericht nog maar even delen voor de zekerheid. Naar je taxibedrijf. Uh, ja, nou, die zijn er wel op aangesproken hoor. Dat, ik geloof dat er wel mensen eruit zijn gegaan, geloof ik. Ja. Vandaag in de krant uh, te wat lezen dat erg. hoop te doen is. Ja, ik ben heel erg spannend Ja, zeker. Nou goed, de Oekraïne-crisis uh, bereikt nu ook Nederland. En uh, gaan wij mensen eraan toesturen? Dat toch niet? Want NAVO-land is nog niet aangevallen. Dus wij houden ons nog even buiten het spel. En we gaan wel geld zoeken te sturen. Dat is natuurlijk wel mooi. Maar nu gaan we wel nadenken over. Ons eigen leger. En ja, binnen een paar weken is die visie veranderd. Want er was natuurlijk echt. Uh, ja, er was tekort geld. Dat wisten we ook wel. Maakte ons niet zo druk om. En nu wordt iedereen wakker. Ik van. Wat de fuck? Ja. Stel je voor dat er wel iets moet gebeuren. Dan moeten we nog even naar Duitsland rijden om wat tanks te halen. Weet je wat? Alles wordt geleased ook zo. Dus nu komt er een keer veel geld. Er uh, komt er los. En dat is goed om te weten. En uh, Duitsland heeft daar natuurlijk wel een, een voorbeeldfunctie in gehad. Die zei in één keer 100 miljard of zoiets. 100 miljard voor oh. de defensie gingen ze los, losweken hier en daar. Dus dat is mooi. En uh, heel veel militairen in de Telegraaf te lezen. dat die heel blij zijn met deze stap. En die zeggen we zijn gewoon heel, heel belangrijk. Dat realiseerden mensen helemaal niet. En nu, door dit oorlog. zijn ze wakker geworden. en krijgen we gewoon weer wat meer geld. En we zijn er ook, wat was het ook weer? 700, 800 mensen. Uh, hebben zich aangemeld om militair te worden. Want er waren wat vacatures uh, Nederland? in Nederland. Ja. Oh. Die zijn toch gewoon motiveerd. Goede... Ja, het waren Russen geloof ik. Hè? Die wilden van binnen nee, uit. Nee, zonder gek uit. Nee, dat waren gewoon Nederlanders die wilden zich aanmelden... om uh, voor het leger te gaan werken. En die mensen hadden ze nou net nodig. Dus nou... Mooi gebaar, zeker. Oké. Okay. Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb juist hier. Uh, kan ik nog inspelen? Nou, doe ja, even een plaatje, plaatje. want dat wordt, ja. het, wordt heel lang. Goed, tijd voor een nieuwe single van Tears for Fears. En helemaal weer terug maar weg geweest. We hebben een cd uit The Tipping Point. Het puntje dat je... hier. Yeah. dan gaan we naar de andere kant. End of the Night. een cacophonie van geluiden ook op de achtergrond, hè. Hoor ik Alito Adams daar? Die, echt, waar is die er weer bij? Nee, het stond er gek uit. Ja, Alito en Adams hebben zij natuurlijk helpen ontdekken. En nou, hij heeft een eigen carrière gestart en is heel, het eerst of eerst allemaal vergeten. Bitch. Nou, Zonder gek doen we normaal. Nee, goed, dit was de laatste plaats van uh, de Teers for veers. De oude mannen hebben elkaar weer gevonden. Ruzie, uh, bijleggen, ruzie, bijleggen. Maar nou, ze hebben gewoon geld te brengen die man mag, denk Dat denk was dan. wel een theorietje, maar ik zie ze toch regelmatig op YouTube met allerlei filmpjes. <coughs> dan zijn ze toch wel even blij met elkaar, denk ik, hoor. End of the night, hoe toepasselijk. Ja. Ze zijn uit het diepe dal gekomen en zien nu het licht van de ochtend. Sowieso. Gaan we nog filosoferen over deze uitzending? Ik weet het allemaal niet. Goed, het is zorg en het Komt deze kant op. En de prijs voor parkeren, is die nog een beetje laag of niet? Nog nee, ja, hij is omhoog naar 3,50 per uur. Ja, okay, dus, nou. Maar ik zag wel laatst dat er iemand in een woonwijk parkeerde. En ja? die ging dan toch uh, kijken of hij met zijn app dan kon parkeren. En die betaalde toen maar heel weinig. En dan denk ik van, oké, okay, uh, dat is dan ook wel goed. Want ik, ik had het idee van, kan je nou een kaartje achter je uitzetten zetten of zo? Ja. Dat is niet echt te zien. Nee, okay. Maar uh, nog even, we waren nog niet uitgesproken natuurlijk hè, over uh, het naar in uh, Oekraïne. Oekraïne. Maar het schijnt dus dat de afgelopen week volgens de Times... al minstens drie moordpogingen op de Oekraïnse president Zelensky vereideld zijn. Ja, dat wil ik niet horen. Er zijn verschillende kant... groepen uitgestuurd om hem uh, om, uh, om, om te brengen. Huurlingen van de door het Kremlin gesteunde wagner Groep... en de Checheense che che che Special Forces... Maar ze zijn dus uh, door tegenstanders van de oorlog binnen de Russische geheime dienst. En uh, het is wel eng, want het Wagner-team heeft ook al uh, een journaliste... Uh, die heeft dus geschreven dat het poedersgeheime geheime legertje was. Die is dood uit het raam gevallen. En uh, maar die had dus uh, gezegd van, nou ja... Er was dus een uh, advertentie van het Wagner Philharmonisch Orkest... neemt deel aan het Grote Wereldconcert. Blijkbaar wordt dat zo genoemd in, uh, in uh, Rusland. Ja. En daarom zijn er audities voor ons toerende muziekgezelschap. En met deze onschuldig drinkende boodschap... recruteert dus een Russische groep heerlingen... nu voor Oekraïne... om hun, uh, om hun, uh, om hun dwars te zitten. Maar die huurlingen die moeten dus dienen... om president Zelensky op het leven te brengen. Okay. Dus dat is een beetje vaag allemaal. Nou, Hebben heb ze geen sniper of zo die ze ergens in Moskou gewoon even... Maar ja, je weet de open het, raam dan het, kunnen laten binnen schieten? Ik ging toen in, uh, in de Tweede Wereldoorlog... al die uh, complotten die er waren om Hitler ook om te brengen. Ja, dat schoot ja. ook niet zo op. Je nee. er ook heel veel mensen om zich heen. Je hebt echt dat een, we... een Engeltje op je schouder gehad elke keer. Je hebt er wel drie overleefd. Ja, maar ik denk dat Poetin uh, dat, uh, de, ook uh, enorm zwaar bewaakt wordt. Ja, klopt. Ja, ik bedoel, als je zeg, bij hem aan tafel zit, is het dan moeilijk om neer te schieten. Dus het geen, niet is geen bereik? Nee, is het is geen bereik. Gewoon in die kogel halverwege de tafel gaat hij al naar beneden. Denk, ja, denkt ja. moet ik gaan inzetten, joh? Ik zag nu ook al ook zo'n spotprint dat hij daar zat en dat hij een, een, aan de kop van een doodskist zat zo. En okay. <laughs> ik denk, oh god. ja. Het ja, dus is natuurlijk wel poer voor ja. uh, mensen die allemaal van, tekeningen maken, hè, van die cartoons en zo is uh, de Graaf, die was gisteren er ook weer op één of zo, op Jinnik. Uh, ik weet niet waar ze zat. Ja. En uh, ik vind haar altijd soms een beetje irritant. Maar nu kan ze toch uitleggen waarom Poetin eigenlijk zo fanatiek aan het, aan het vechten is. Het is echt een geloofsoorlog is het. Hij vindt het geloof, hij vindt dat wij zo verder uh, verwilderd zijn in het Westen. En uh, hij is gewoon als de dood dat Oekraïne daar ook aan deel gaat nemen. En dat hij dat zijn eigen uh, land, zijn eigen afkomst verlogend. En dat wil hij ja, op Ik Ja, dat wil hem net zo behandelen als Wilders Rutte behandelt. Keer... Doe even normaal, joh. Zo, hè, dat er geen respect meer is. Nee. Zoals ja. uh, Wilders naar Rutte toe doet van hou uh, je zelf je kop, weet je. Ja, nou ja, goed. dus zij wisten het toch duidelijk uit te leggen dat ik van ja, het is toch een soort geloofsoorlog die ze aan het voeren zijn. En de kerk ja. staat er ook helemaal achter uh, Poetin. Dus ik vond het een zeer verhelderend stukje televisie. En uh, nou goed, er zijn uh, heel veel mensen die. twee momenten per dag doen hè, niet te veel. Anders is het anders. Uh... Oh, anders dan, uh... Ja, dan word je helemaal gek? Dan word je helemaal helemaal net te gek. Ja. Nou goed, het, het is gewoon een ijzelijk moeilijk iets. Dat gedoe met Oekraïne. Ik weet in ieder geval wel, heel veel mensen denken dat de Russen er allemaal achter zitten. Maar het is natuurlijk eigenlijk allemaal één gek. Hè? Het is eigenlijk gewoon maar één persoon die al die andere mensen gewoon niet de juiste informatie geeft. En het zo allemaal een beetje onder de hoed probeert te houden. Ik zit even te kijken naar mijn lijst. Sorry, ik word afgeleid. De nieuwe single van de VS Collection. En dat heeft niks te maken met videobandjes. Die hebben we allemaal al overgezet. Gedigitaliseerd. Het is een beentje. En die heeft het over overleven. Hoe te passen. Hier ben ik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 motor. Ik hield mijn hart vast. Ik denk is dat nou weer tanks? Nee, dat was gewoon motor. Ja, van de spannende ja, goed. VS Collection, beentje. En die maak ik muziek. En dit was Survived, een nieuwe single, die kan je hier horen bij Leef. Fijne toestel op aanstaan. Straks natuurlijk na tien uur. Nee, ja, tien goede mogelijk wordt, dat weten we. Maar na negen uur in het tweede gedeelte van dit geheel, hebben wij een stukje geschiedenis. En we hebben het natuurlijk ook, onder andere, hebben het ook over uh, dit wapen. Jazeker, over de revolver van Samuel Colt. Hoe die ontwikkeld is. Interessante materie. Ik bleef er gisteren even te lang in hangen. Maar goed, dat heb je altijd weer. Er zijn hele concrete zaken die vindt een man interessant Techniek. Hoe werkt het dan? Zo met zo'n cult. En waar komt het vandaan? Nou, straks er meer over. En wat heb jij nou voor aardigheid? Zijn dat allemaal. Oh, ijo, wat is dat? Wat zijn weer? dat voor dingen? Zeg. Zijn, uh, snoepjes, zijn zijn het? Oh, dat zijn snoepjes. Er is wat mee. Ik dacht even dat het vlees was. Uh. Ja, nee, maar. het schijnt dat Italië een probleem begint te krijgen. Want de pasta is bijna op. Oh. Het graan raakt op, de energieprijzen blijven maar stijgen. En uh, enkele Italiaanse pastafabrieken hebben, hebben uh, besloten om even de productie te stoppen. En uh, deels zijn ook stakende vrachtchauffeurs het probleem. Maar die stellen dat het hen geld kost om de weg op te gaan. En heel veel graan is ook afkomstig uit Oekraïne en Rusland. Zo ligt er 3000 ton graan in de haven van de Russische stad Rostov te wachten. En de vraag is of en wanneer dat verscheept wordt. En uh, er is nog niet echt een tekort aan pasta... maar wel zijn de prijzen omhoog geschoten. En een kilo spaghetti kost 30% meer dan een jaar geleden. Maar als het echt langer gaat duren... dan zullen de schappen in de supermarkten wel leeg raken... Meen Italiaanse consumentenorganisaties. En uh, de omlooptijd ook van pastafabrikanten is kort. Dus hij zegt, ik heb, nou, ik heb nog maar voor een maand voorraad... al dus de mailhandenaar uit uh, Napels. Okay. Dan is het op. Show. Dus ik denk zelf van... nou, misschien moet ik toch even op mijn lijstje schrijven... dat ik even wat pasta haal. Ja, lijkt me handig. <laughs> Ja, pasta. Vooral die verse vind ik altijd zo lekker. Die verse? Ja, dus niet uh, die helemaal ingedroogd is, maar die... Uh in diverse pakjes is. Oh, ik dacht, ik dacht diverse pastas. Ja, diverse pastas is ook lekker. Gelijk. Vandaag ja. in de telegraaf gelezen te lezen over uh, een bedrijf dat onderzoek naar bomen doet. En door de afgelopen ja, stormen die we hebben gehad, drie op een rij, zijn er heel veel bomen omgegaan natuurlijk. En in Amsterdam al 575 bomen zijn plat gegaan. En de gemeente is er een beetje klaar mee. Die denkt van, ja, jezus, doe maar die bomen ook. Je, je kan niks op die je kan er niet op bouwen op een boom, hè. Ik bedoel, zullen ze gewoon maar weghalen en gewoon helemaal niet meer terugplaatsen? En dan heb je natuurlijk een bedrijf die daar zich verder Erin verdiept en dat is Piers Flores, dat is een man. De, en die heeft een bedrijf. Die zegt van Ben je gek geworden of zo. Die bomen zijn niet alleen maar uh, voor de zuurstof, zijn ook airconditioning voor de stad. Uh, ze, ja. Uiteindelijk zorgen ze ook dat er heel veel troep in de lucht wordt gefilterd. En dat zijn uh, voor vogeltjes? Ja. Precies, dus het is een hele belangrijke dingen in de stad. Hij zegt, van ik word steeds vaker betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe stad of een wijk. En dan hebben ze daar bomen in getekend. Dan zegt hij, mooi, mooi dat jullie daar bomen in hebben getekend. Maar is er ook nog plaats voor wortels? Want wortels zijn natuurlijk heel belangrijk. Die zorgen dat de boom heel sterk wordt. Hij adviseert ook om niet zomaar kabels langs die wortels te leggen... maar daar flinke stevige goten onderdoor te trekken. Hij zegt, van niet naast de boom, maar onder de boom. Want de wortels uh, groeien op... Naar de zijkant. En daardoor heeft hij ook dat hij sterker is, die boom. En in die groot kan je dan die kabels plaatsen. Die kan je er ook doorheen trekken. Hoef je niet elke keer uh, zeg maar, uh, opnieuw de weg open te trekken. Open te trekken. Ja. Dus hij geeft al adviezen. En hij wil steeds meer aandacht geven voor de boom. Hij zegt hier in Nederland hebben we al geen bossen meer. Alles is natuurlijk gepland door de mens. Dus is niks spontaans meer. Hij zegt het moet echt weer op de kaart worden gezet. Dat er meer aandacht wordt voor de boom. Wordt ge, ge, ja, voor de boom wordt ge, ge, ge, gemaakt. Nou, even het laatste plaatje voor 9 uur. En uh, Joan Esafloes, policewoman. Ik heb haar nog niet getroffen. Dat is goed. Volgens mij is dat nog niet goed hè? als je politie man, boy, vrouw voor je hebt staan. I don't wanna tell you what you already know. This is me that you're talking to. Everything I say I have said before. When will it be enough? And something in my mind shifts, and I slip on my heels, and now I find that I'm facing City, oh, elicited. But I wanna do better than to buy this life, cause it is a dream. I wonder if the why.